Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door sneeuw en ik er 350 ongelukken gebeurt, meldt Rijkswaterstaat. Op de A15 bij IJzendoorn is een man omgekomen bij een ongeluk. Zijn auto raakte waarschijnlijk door gladheid van de weg en kwam in de sloot terecht. Bij botsingen raakten enkele mensen gewond. Ook waren er botsingen op lokale wegen. Veel vertragingen worden veroorzaakt door vrachtwagens die zijn geschaard. Meestal doordat een lege aanhanger ging schuiven. Bij een brand in een appartementencomplex in Almere is een dode gevallen. Het slachtoffer werd gevonden in een appartement op de eerste verdieping. Zijn of haar identiteit is nog niet bekend. De politie is bezig met sporenonderzoek in en rond de woning. De omgeving is daarom afgezet. De fractievoorzitter van de VVD in Haarlem is overgestapt naar de PVV. Rob de Jong schrijft in een verklaring dat hij voor de PVV in de Tweede Kamer wil. Hij staat op de 31ste plaats op de kandidatenlijst. Als reden voor zijn vertrek bij de VVD noemt de Jong het falende immigratiebeleid. De PVV doet meer recht aan zijn visie op Nederland, zegt hij. Rob de Jong heeft zijn VVD-lidmaatschap opgezegd en verlaat de Haarlemse gemeenteraad. Ambtenaren en docenten mogen in Oostenrijk op hun werk geen hoofddoek meer dragen. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister van Integratie aan het Oostenrijkse parlement wil voorleggen. Het voorstel gaat niet over andere religieuze uitingen, zoals een kruisje aan een kettingje. De minister zegt dat kruisbeelden bij het Oostenrijkse cultureel erfgoed horen. Irene Wüst is in Herenveen voor de vijfde keer Europees kampioenen allround geworden. De Tsjechische Martina Sablikova pakte het zilver en Antoinette de Jong het brons. Wüst zegevierde in Tialf op drie afstanden en eindigde op de afsluitende 5000 meter als tweede. Al sinds 2007 zijn Wüst en Sablikova bij kampioenschappen de topfavorieten. De Tsjechische werd vier keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen. Wüst staat nu op vijf keer WK-goud en vijf keer EK-goud. Het weer, de zone met ijzel en sneeuw trekt langzaam van west naar oost over het land. In de loop van de dag gaat het vanuit het westen licht dooien. Morgen is het bewolkt, maar wel droog. Het wordt dan 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in de provincies langs de oostgrens veroorzaakt de gladheid plaatselijk nog problemen. De doorgaande wegen zijn over het algemeen weer goed te doen. Een uitzondering is Limburg. Op de aantal spoorlijnen is het treinverkeer ontregeld. Dat is onder meer het geval tussen Rotterdam en Den Haag, tussen Utrecht en Den Bos en Lelystad en Zwolle. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Dit soort uh, platen maar gaan vertalen. Hè, dan krijg je hele rare teksten gewoon. Yo, Lilian en Fuck You. Een hit van alweer heel wat jaren geleden. Het is uh, 7 over 3. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur 2. En wat gaan we daarin allemaal doen, Albertjan? jan nou, Uiteraard rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Want straks uh, om 4 uur gaat die van start. Hè, de nieuwjaarsrace op het circuitpark Zandvoort. De finish is al geheel in het donker. Ja, ze doen wel licht aan zal de finish in het donker plaatsvinden. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda... rond de klok van half vier. En iets waar ik me erg op verheug. Rond de klok van kwart over drie... komt de vicevoorzitter van CFM langs. Want naar aanleiding van een artikel... wat afgelopen week in de Zandvoortse korant stond... onder het kopje... CFM blij met extra aandacht... Dus ik zou zeggen, blijf aan uw radio gekluisterd. Want de vicevoorzitter schuift rond de klok van kwart over drie aan. En dan gaan we eens even praten over ZFM en wat we dit jaar al gedaan hebben. Ik heb hem nog niet gezien, dus nee, komt hij nee. wel? Ik hoop dat hij weet waar de studio is. dat, ja, dat, dat, dat, dat zal, zal wel euh, heel erg zijn. Dus ik zou zeggen, over een tweetal platen zal hij uh, aanschuiven, uh, de vicevoorzitter van ZFM. Natuurlijk hebben we natuurlijk de tweede uur ook veel muziek... en nog veel meer Zandvoorts nieuws. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. We hebben de zin in en de hits die vliegen om je oren... waaronder deze van Fifth Harmony. Flex, to I can't voor een geluiden Albert-Jan die er niet helemaal in thuis horen. <lacht> oh, dat was jij, dat was jij. <lacht> dat was ik. Billy Joel worden in The Longest Time ditmaal niet gekozen voor uh, The Piano Man. De single die hij trouwens enorm goed gedaan heeft in de top 2000 op plek nummer 4 volgens mij. En waar zou het aan gelegen hebben? Liefde? Ja, die NS-reclame. Ja, maar nu die nieuwe van, uh, van de NS-reclame, die, die zich voor een deel in Zandvoort afspeelt. Dat is ook een hele mooie achtergrondmuziekje. Dat gaan we uitzoeken. <lacht> goed. Hij is inmiddels aangeschoven. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo Albert-Jan. De, Albert Jan. de voor, vicevoorzitter van uh, ZFM Zandvoort. En uh, waarom heb ik jou nodig? Kon ik de studio wel vinden? Jazeker, ja, zeker. ik was er van de week ook geweest. Hè? Oh, van de week ook al. Dat heb je op de foto gezien. Dus, ja, uh, ja. Klopt, want daar, daarvoor heb ik u ook uh, uitgenodigd. Want, ja, dank uh, u wel. Tot Mijn, uh, ik, uh, mijn oog viel op uh, een geweldig mooi stukje over ZFM Blij met Extra Aandacht. Uh, Allereerst even, uh, hoe, uh, hoe is dat tot stand gekomen... dat de CFM in de, in de Zandvoertse Courant, uh, dit artikel in de Zandvoertse krant is gekomen? Ja, wij zijn genomineerd voor uh, Vrijwilligersprijs 2016. En, uh, ja, daar waren we heel erg uh, blij mee. Ja. En uh, Jan van Nes die heeft ervoor uh, gekozen, hè, de redacteur van de Zandvoertse Courant... om uh, zeg maar uh, alle vrijwilligersorganisaties die genomineerd zijn... nog een stukje te geven in de krant. Joop, oh. dank je wel daarvoor. Oké, okay, dat, dat was dus de aanleiding... Uh, CFM bestaat inmiddels uh, 26 jaar. Uh, lees ik ook in dat stukje. En uh, als, nog uh, op zoek naar nieuwe vrijwilligers op allerlei vlakken. Ja, we hebben op dit moment uh, 70 uh, vrijwilligers, uh, Albert-Jan. Ja. Dus uh, ja, dat klinkt wel heel veel. Ja. Maar we maken 24 uur per dag radio en tv. Dus daar kunnen nog veel meer mensen bij. En met name voor de techniek. De schuivers noem ik ze. De zogenaamde schuivers. Dus dat is achter dat grote mengpaneel. Achter het mengpaneel zoals je nu ziet. Op www.zfm-live.nl Ja, maar wat mij, uh, mijn oog viel ook op de, de volgende opmerking. De omroep wil na 24 uur continu live uitzenden. Dat zou mooi zijn. Een ja. wens van uh, de <lacht> Ja. Ja, maar dat is. Dat, kijk, 24 uur per dag uh, live, dat is, dat is nogal wat. Ja, zeker. Een... Nou, voorlopig uh, komt dat er niet. Maar we gaan proberen zoveel mogelijk uh, te realiseren. Nou, maar wat ik wel weet is dat we af en toe dus wel, uh, wel nachtuitzendingen hebben gehad in 2016. Uh. Ik noem maar de Soul Night, de, de, de, de Reggae Night. De, de, dat we toch al een beetje nachtuitzendingen gedaan. We gaan de, de goede kant op. En met name willen we ons in het centrum van Zandvoort en op het circuit bijvoorbeeld laten zien dit jaar. Dus ja, wij maar... zijn aanwezig bij heel veel evenementen. Althans, dat is de planning. Ja, maar wat dat betreft heeft de ZFM voor 2017 ergens een visitekaartje al afgegeven. Hè? We zijn begonnen met de ijsbaan, hebben we twee vrijdagen gestaan. Ja. En dat gaan we, hebben we gisteren ook gedaan, trouwens, bij de nieuwjaarsreceptie. Daar ja. waren we ook aanwezig. Nee, dit en was live te volgen ook. Was hier, live hè? te volgen, klopt. En dus... morgen doen we dat ook weer bij het nieuwjaarsconcert. We zullen we weer drie keer op locatie? Dus dat wordt ook... Het jaar is nog maar net begonnen en we zijn al drie keer op locatie. Of de hebben we al, al drie keer op locatie. Een nieuwjaarsconcert, dat wordt ook een soort traditie hè, dat we dat gaan uitzenden. Ja, elk jaar mede dankzij Marcus van Dam. Collega. Kunnen we, collega, ja. kunnen we dat realiseren, Albert-Jan? Dus we doen dan een heleboel mensen die dus niet in staat zijn om zelf naar de Agatha-kerk te gaan... ...toch thuis deelgenoten worden van, van, van, van het nieuwjaarsconcert. Morgenmiddag om half drie. Half drie. En wij, stel, wij, wij, tenminste de mensen van Zandvoort op zondag... het is lastig hoor dit... Uh, ...die st, st, st, staan hun zendtijd af. Jazeker. Maar er komt natuurlijk wel, wel een boel bij kijken. Uh, mensen hebben allemaal een baan en dan vaak op locatie. Je bent wel afhankelijk van uh, een team mensen die dat, uh, die dat allemaal kunnen... En de tijd voor hebben. Ja, daarom hebben we ook heel veel mensen nodig. Dus vind je het leuk om in een leuk team vrijwilligerswerk te doen? Meld je aan bij CFM. En ook in dat stukje kom ik dat er zelfs bestuursleden worden gezocht bij CFM. En met name... Een penningmeester. Penningmeester, hè? Dus ja. ben, je, ben je makkelijk met geld? Niet, <lacht> <lacht> niet geld uitgeven, ja, ik, ik, maar... Ik, ja, ja, Ja, ja, ja, ja. Nee, dat begrijp ik. Maar nee. ja, heb, je, heb je enigszins uh, affiniteit met uh, boekhouding en dergelijke? Meld je aan als penningmeester bij CFM. En dat is niet het enige wat je dan doet. Je neemt ook uh, plaats in het bestuur. Dus je mag ook uh, mee besturen. Ja, maar je moet er dus dus... Uh, penningmeester, uh, het is niet alleen uh, geld tellen... maar het is ook uh, nota's besturen. Contacten met adverteerders. Contacten met de gemeente. Ik bedoel, het is een vrij breed, uh, brede functie. Jazeker, een paar uur per week ben je eraan kwijt. Nou, dat is een, dat is een eerlijk antwoord. Uh, goed, uh, dat vond ik ook een, een mooie opmerking. Uh, dat je op zoek bent naar meisjes en jongens... Dus Meisjes de en jeugd, jongens. De jeugd. De jeugd. En dat, de ja, met name de voor, voor, voor de techniek, voor de, voor de schuivers, zeg maar. Ja. Maar, dus uh, wil je beginnen bij de radio, dan krijg je de kans om schuiver te worden bij CFM. Ja, en wat er dan. Maar stel dat je helemaal geen verstand van hebt van het schuiven. Geeft helemaal niets. Jij doet uh, de opleidingen bij deze. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Daar hebben we het straks wel over. Ja, onder. nee, dat is goed. Nee, we zorgen voor een uh, interne opleiding. En mocht het uh, intern niet lukken, dan uh, besteden we dat uit. Geweldig. Dus uh, reuring bij CFM. Zo is het. In de positieve ja. zin van het woord. Wij gaan uh, in de hoogste versnelling, Albert-Jan. Jawel, met CFM. Dus meld je aan als vrijwilliger bij CFM. Dat kan via de website www.zfmsalvoort.nl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 alles of niets, wat heb je te verliezen, leasen. Yeah, Ja, als je niks doet, niks doet, dan ben je nooit mm, Dus geloof in jezelf Juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog Hoog, hoop. stuur, versnelling Word wakker want het is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat het om je hebt dromen, maar wat ga je doen om ze uit te laten komen? Uh. de wereld ligt voor je open. Doe het gewoon en maak het maar. Waar je weet hoe het kan lopen, te dus lopen, lopen, lopen. Ja, yeah. als je niks doet, niks doet, dan ben je nooit. Yeah, dus geloof in jezelf. Uh. Jij wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt. Versnelling, word te wakker want dit is jouw droom Je geeft hoop aan de mensen Je geeft hoop, hoop, hoop en daar gaat Versnelling. Versnelling, hoogste bestelling, ja hoogste bestelling dus. We hebben zin in 2017 in de hoogste versnelling CFM, Albert-Jan. Dat ja, heeft toepasselijk nummer. Jazeker, jazeker. Dus meld je aan als vrijwilliger bij CFM. In een gezellig, enthousiast team ben je van harte welkom. Het kan heel eenvoudig, hè? via www.zfmsandvoort.nl en meld het contactformulier aan. En ja, mijn vraag is eigenlijk, ik heb hem van collega Anders van Bergen, dat moet ik eerlijk zeggen. Van, wat heb je afgelopen nacht om drie uur gedaan? Ja, ja, drie uur s'nachts, 7 januari. Ja, daar gaat deze plaat over. Toontje Lager, hier is stiekem met je gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht, waarom?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 Ja, en dit zegt echt zo'n plaat die op de dag van vandaag natuurlijk moet gaan draaien. Het is vandaag 7 januari en dit gebeurde er om drie uur s'nachts. Werd er stiekem gedanst door Toontje Lager, jawel. Lekkere nederpop uit de jaren tachtig bij CFM. Ja, het museumjaar is ook weer begonnen Albert jan en die beginnen meteen heel erg goed. Het Zandvoortsmuseum heeft ter gelegenheid van het landelijk themajaar van Mondriaan tot Dutch Design... van 20 januari tot 19 maart een nieuwe tentoonstelling aan dit thema gewijd. Er worden gebruiksvoorwerpen van Nederlandse ontwerpers getoond... die afkomstig zijn uit de vintage design collectie van Art Deco Kooijmans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen hun interpretatie op de stijl. Het is dit jaar, 100 jaar geleden, dat kunstbeweging de stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Wilmos Huutzaar en Bart van der Lek de voorkeur aan geometrische vormen en pri primair kleurgebruik. De stijlbeweging bracht verschillende disciplines bij elkaar en streefde naar een nieuwe, betere leefwereld, waarvan Piet Mondriaan aan het grote voorbeeld was. Tot en met 9 januari is het Zandvoortsmuseum gesloten voor groot onderhoud. Echter op vrijdag 20 januari om 4 uur s middags is iedereen van harte uitgenodigd... op de opening van de nieuwe tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design. Dat gaat weer heel erg mooi worden, al klinkt het wel een beetje ingewikkeld zo. Uh, ja, Kunstzinnig <laughs> toch? Jazeker, ja, zeker. 20 januari gaat het weer beginnen in het uh, Zandvoorts Museum. Zo dadelijk de evenementagenda. Nou, er is uh, de komende dagen weer heel veel te doen. We hebben vanmiddag natuurlijk uh, uiteraard een nieuwjaarsrace op het circuitpark uh, Zandvoorts... En het disco onijs, maar er gebeurt nog veel en veel meer. Daar ook zometeen meer. zo op zaterdagmiddag bij CFM. Deze zingel uit de jaren 80, je de Breakfast Club en Ride right on Track. Ja, het is drie, overal vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. En uh, ja, je hebt zojuist met Nop uh, contact gehad. Zodat hebben we meer informatie over uh, Disco on Ice... Maar er zijn nog veel meer andere evenementen. Nou, laten we daarmee beginnen. Want vanaf vijf uur is het tijd voor Disco on Ice. De jaarlijkse Disco on Ice van de ijsbaan Zandvoort. DJ's met leuke muziek, discolampen en een hoop gezelligheid. Dit jaar mede mogelijk gemaakt door Stichting Schumacher Zandvoort. En het begint allemaal om vijf uur. En straks na de evenementenagenda hebben we live contact met een van de DJ's. Om het zo maar te zeggen. Dus dan gaan we even bellen met Nop. Dus de Disco on Ice vanaf vanmiddag vijf uur. Zwingen geblazen op de ijsbaan. Gaan we naar nou morgen, dan is het weer tijd voor het traditionele nieuwjaarsconcert. En dat begint allemaal om half drie. Vanwege het feestjubileum is het thema voor dit jaar feest. En een heleboel koren doen eraan mee. Een, een aantal zal ik u even noemen. Het Zandvoorts Mannenkoor, het Zandvoorts de Beachpopzingers, Singers, Musical In... de Wapenzangers van de Zandvoort... Muziekschool New Wave... met singer-songwriter Bas Romein... Salsa Band La Sonora en Gray van den Berg. Presentatie uiteraard in handen van de voorzitter... van de stichting eh, Nieuwjaarsconcerten Zandvoort... Irene de Jager. En mocht u nou niet eh, eh, daar naartoe kunnen... want het is allemaal in de Agatha-kerk om half drie... de kerk gaat om twee uur open... U kunt ook via uw lokale zender ZFM deelgenoot worden van dit Nieuwjaarsconcert. Want wij zullen dat live voor u door de radio laten uitzenden. Nieuwjaarsconcert morgen vanaf half drie. Doen twee uur de zaal open. Het prachtige en traditionele Nieuwjaarsconcert van Zandvoort. En ook morgen, zoals gezegd, de Nieuwjaarsrace. En dat hebben we het over het Circuitpark Zandvoort. Het startzijn voor het nieuwe racejaar wordt traditioneel bij de Nieuwjaarsrace gegeven. Niet alleen naast de baan wordt het een nieuwjaar ingeluid met vuurwerk. Ook op de baan zal er een voldoende spektakel... en waar de vonken van afvliegen. Dat allemaal morgen, dus de, tijdens de traditionele nieuwjaarsrace. De finish zal trouwens in het donker zijn. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle evenementen van het Circuitpark Zandvoort... kunt u nakijken op de website www.circuitparkzandvoort.nl. En ook morgen vanaf 4 uur is het Amsterdam Mezingmiddag. Kom dus morgenmiddag naar Rabbel voor een heus Amsterdamse Mezingmiddag... Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. En uh, ja, Pakistanis, die zal niet ontbreken. En geef mij maar Amsterdam, het begint allemaal om vier uur. De locatie is Rabbel, kerkplein nummertje 7. Morgenmiddag vanaf vier uur. En morgenavond wordt er weer gelachen. En dan hebben we het over het Amsterdam Beach Hotel... aan de Badhuisplein 2 tot en met 4. Want dan is het weer tijd voor de Comedy Night. En uh, inmiddels de, de, trekt het vele mensen naar het Amsterdam Beach Hotel... want uh, Comedy Night heeft zijn naam gevestigd morgenavond vanaf 8 uur tot 11 uur. Gaan we naar 11 januari, dan is het om half tien s morgens tot half twaalf... is het tijd voor de voorleesvoorstelling door Wapper Kids. De Wapper Kids komen voor boekstart lezen met je baby... naar de bibliotheek Zandvoort op woensdag 11 januari gaan ze actief voorlezen met gebaren en hebben heel veel boekjes bij zich. Baby's, drummersen, peuters en ouders mogen lekker meedoen. Het voorlezen is gratis bij te wonen. Maar reserveer wel een kaartje, want het aantal plaatsen is beperkt. Dat allemaal op 11 januari van half tien s morgens tot half twaalf. En dan hebben we het natuurlijk over Louis Davids carré nummertje 1 te Zandvoort. En al eerder in het programma melden we u dat op 11 januari om half acht s'avonds... is het de tijd voor de kerstboomverbranding. De kerstboomverbranding is dit jaar op 11 januari om half acht s'avonds... op het strand ter hoogte van het schuitengat. Doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand. Nogmaals, kerstbomen kunnen 11 januari ingeleverd worden... tussen 1 en 4 uur bij de remise, dan wel het schuitengat. Voor elke boom die u inlevert krijgt u 25 eurocent en een lot... Er worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. En in de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend in de Zandvoortse Aanstaande uh, woensdag is dat geloof ik. Ja, 11 januari 2017 om half acht, De traditionele kerstboomverbranding. Gaan we naar 13 januari, 9 uur s'avonds. Dan is het weer tijd voor de algemene pubquiz. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste van tevoren inschrijven kan aan de bar of telefonisch. En dan hebben we natuurlijk over Café Koper. Teams van maximaal 5 personen, 2,50 euro per persoon. En uh, dit is echt een aanrader voor mensen die enigszins thuis zijn in de algemene kennisvragen. Uh, algemene pubquiz, 13 januari vanaf 9 uur s avonds. Café Koper, kerkplein nummertje 6. Dan komt er weer een hele moeilijke op 15 januari van 9 uur s morgens tot 8 uur. Dan hebben we de defrost. Almugar New Year's Surf. Yes, ah, ja, die... Op 15 januari 2017 vindt alweer de zevende editie plaats... van het Defrost Almugar New Year's Surf plaats. Deze wedstrijd is hard op weg een echte klassieker te worden. De host van dit evenement, wederom dus watersportvereniging Zandvoort. Zij stellen hun prachtige accommodatie op het Zandvoortse Zuidstrand weer ter beschikking. 15 januari 2017, vanaf 9 uur s morgens tot 8 uur... de Defrost Almugar New Year's Surf bij de watersportvereniging Zandvoort. En dat is bouwers... Boulevard Powersloot bij paal 67. En er wordt ook gejazzd op 15 januari van half drie tot half vijf. En dan hebben we jazz in Zandvoort. Ditmaal met niemand minder dan Deborah Carter. Dat begint dus om half drie, dat jazzconcert. Vanaf twee uur bent u natuurlijk van harte welkom. En dan hebben we het natuurlijk over de locatie. En dat is natuurlijk de krocht traditioneel. Prachtige akoestiek, jazz in Zandvoort. 15 januari vanaf half drie met niemand minder dan Deborah Carter... als leading lady... Tot zover. Dat was hem. Dat was hem. Even een uh, correctie, Albert-Jan. Uh, ja. De nieuwjaarsrace is vandaag op het circuit. Hier staat hij op 8. Uh, uh, uh, op 8. Nee, dus een... 7, 7 januari om uh, half 4 is die gestart. Die gaan, die gaan vanmiddag dus los. Ja, vanmiddag om half 4. Maar in de VVV staat 8 januari. Oké, okay, ja, dat is een beetje vreemd. Nou ja, ik heb uh, 7 januari okay, doorgekregen. Oké, dan, dan wordt er vanmiddag al gereisd. Zo dadelijk gaan we met Nop contact nemen over... Uh, nee, wat zou ik nou zeggen? Disco on Disco on ice. <laughs> Schreeuw het maar even uit hoor, schreeuw het maar even uit. Brian Herbis hier hier met I'm Gonna Run To You. Jawel, het is Disco On Ice Time vandaag in het centrum van Zandvoorts. En we gaan eens even contact opnemen met Nop. Goedemiddag Nop, welkom in de uitzending. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Waar ben je nu? Yo. Ben je al bij de ijsbaan? Ik, uh, ja, we waren hier al uh, reeds op tijd. We, de truck die uh, was er om uh, keurig voor 12 al neergezet en wij waren om half 12 hier aanwezig om uh, de boel te begeleiden. Ja, want uh, vroeg uh, beginnen met de opbouw voor uh, de disco, en ijs die uh, straks gaat pla plaatsvinden. Ja, juist. Hem, ik, uh, de, de vrachtwagen staat nu uh, uh, uh, aan, de, aan de ijskant, zeg maar eventjes aan de, raad, de raadhuiskant En uh, ik ben er zo wat klaar uh, jongens zijn een beetje aan het indraaien, dus uh, we zijn er klaar voor om zometeen eventjes te knallen op het ijs. En uh, hoe ziet het uh, programma uh, eruit vanaf uh, vijf uur op? Uh, nou, we hebben een, uh, een vijftal DJ's. Uh, we beginnen met uh, uh, Mickey, Mickey Groot. Die begint om uh, uh, rond een uurtje of vijf. Dan hebben we uh, DJ Cajor, die gaat van uh, zes tot uh, zeven. Uh, dan hebben we van zeven tot acht Hitro, uh, onze uh, in-miniman. Uh, <laughs> dan hebben we uh, Erik uh, Pasen om tussen uh, uh, acht en negen. En ja, de, de, de afsluiter, dat, uh, dat uh, zal ik altijd wel blijven doen, denk ik. Dat is uh, Nop, en, uh, <lacht> Nop en Flop uiteraard, hè. Nop en Flop, ja. Flop, Flop is pseudoniem voor uh, meneer Jules Fransen, maar dat, dat weet iedereen natuurlijk al, al, al ondertussen. Ja. Dat, is namelijk, dat is namelijk de aanstichter van het geheel van Disco Rice. En uh, dat is, uh, dat, ja, die hoort erbij, hè. Dat is een meubelstuk geworden. Ja, maar het is gewoon, uh, het is gewoon uh, geweldig. Maar ook de leuk, het is ook een leuke opbouw in het programma, hè. Eerst voor de, voor de jongsten. Ja. En dan langzaam opwerken naar de senioren. Nou, de allerkleinste hebben we vanochtend al gehad, want ik had het nog nooit meegemaakt. Maar het Peuterschaatsen heb ik ook een keertje meegemaakt. Maar die, uh, die, gaan, we, die gaan we er ook nog wel eens een keertje bij betrekken, die allerkleinste. Dus uh, de, de kabouterschaatsen, zegt Jonet. Ja, maar even over die truck. Want ik uh, liep er vanmorgen toevallig langs toen ze bezig waren met het inparkeren. Maar er stond op de zijkant van die truck stond een naam, want die kon ik niet lezen. Weet jij nog welke naam erop staat? Nou, toevallig staat ik naar te kijken, Albert-Jan. Het is uh, het transportbedrijf Van der Veld in Zandvoort. Geweldig, hè? Ongelooflijk, de man die uh, doet het nu, denk ik, eventjes. Ik, ik, ik verifieer met Jules, vijf jaar geloof ik. Het ja. vijfde jaar dat hij zijn vrachtwagen neerzet, geheel belangeloos en ja, ongelooflijk uh, gaaf uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat wil, uh, wil doen, om, uh, zodat wij een mooi podium hebben om, dat, uh, uh, om een mooie disco te kunnen doen. Ja, en even, even, wat vond je van uh, dit jaar de ijsbaan en alle activiteiten rondom de ijsbaan? Nou, het wordt, het wordt steeds gekker, uh, Albert. Het, is, uh, het, het, het wordt verzonnen, het wordt steeds, het wordt steeds drukker. Het, uh, uh, de, de, nou, wat ik zeg, de peuterschaatsen was dit jaar dan voor het eerst. Uh, dat sluitketel, dat is uh, bijna een professioneel gebeuren geworden. Dat is uh, het volle bak, 20 teams die gewoon uh, aan het knallen zijn op die dinsdagavonden... Met een heuse DJ DJ Wim Mendel. Die neemt daar de honneurs waar. Die drie dagen. En ja, de, de, dit jaar het, het geluid via CFM. Ook geprofessionaliseerd. Ik heb geen bankklank gehoord over hoe de kwaliteit is dit jaar. Dus ja, en ik mag zelf een klein beetje titelen. dat ik voor het eerst wat letjes in het ijs heb mogen maken. Dus dat was. Ik was ja, cool, dat is ook cool. prachtig hè. Ik bedoel, dat zat er hartstikke, hartstikke professioneel uit ja, nog. Ja, professioneel inderdaad. Dit is dit jaar het uh, keyword, zeg maar eventjes. Ja, heel professioneel uh, allemaal, uh, Nop, want we hebben zelfs een webcam op de ijsbaan. Ja, ik hoorde het, uh, het heeft even geduurd, maar uh, de webcam die daarde. Dus die, uh, het, uh, het, heeft, uh, het heeft wat voet in de aarde ja, doet, gehad. Doet hij het nog uh, op de ijsbaan? Op de ijsbaan of? zegt hij ja. ja, ja. <laughs> ja, helemaal, ja helemaal, de, helemaal te gek, helemaal leuk. Nog steeds, dus, uh, iedereen kan uh, met uh, Disco en Ice uh, meekijken. Onder meer via de CFM app, want uh, wij hebben hem er ook opgezet. Dus uh, kan je gewoon uh, mooi, uh, naar, kijken op de ijsbaan? Maar, maak de maar reclame voor, ik vind het schitterend. Maar, maar goed, <laughs> terug, terug naar vandaag, terug naar de realiteit. De countdown uh, loopt vanaf 5 uur, Disco on Ice. En, uh, yes. Het is, ja, vorig jaar was het een groot feest. Je kan het bijna niet meer overtreffen, maar het, het wordt een traditie, ja. hè? Het is niet te overtreffen, maar het is wel te, de, de, te continueren zeg maar eventjes op zijn goed Nederlands. Ja. Je moet wel de kwaliteit, ik heb natuurlijk, uh, hebben we weer wat meer uitgepakt dan het jaar van vorig jaar. We hebben weer wat, uh, wat nieuwe dingetjes. Ik had een, een optreden geregeld, helaas is dat niet doorgegaan, maar dat heb ik, uh, heb ik uiteindelijk uh, kunnen ondervangen door een, een half uurtje een extra DJ te kunnen regelen, maar dat, uh, dat gaat, dat gaat vanzelf helemaal mooi in elkaar overvloeien. Daar hebben, hebben de gasten helemaal geen, geen enkele last van. Waar zou Waar zou Zandvoort zijn zonder al die vrijwilligers en het belangeloos en uh, die de disco ja, dan ja. allemaal weer regelen? En ook het is, het, is, het is de, de lijst is te groot om op te noemen, maar Van der Veld is natuurlijk een van de grote schakels die het uh, totaal belangeloos doet. Ja. Uh, de firma Paaf die voor ons de, de, de container belangeloos zijn en de weerheid voor de op- en afbouw van de, van de, de huts. Uh, uh, alle sponsoren die er omheen hangen, het is, uh, het is te veel om op te noemen. Goed, we zullen je verder niet ophouden. Bedankt dat je tijdens je drukke voorbereidingen nog even tijd hebt uh, voor CFM. En uh, we wensen je van hieruit, uh, vanuit de studio, heel, heel veel plezier vanavond. J Jullie zijn van harte welkom om een drankje te nuttigen bij ons en uh, te aanschouwen wat voor moois het is geworden. Oké, okay. eh. hou ik je aan. Komt Zo. goed. Dankjewel, Nop, okay, en uh, heel goeie. veel plezier. hè? Hoi. Jongen, groetjes. Hoi, hoi. Dat was uh, Nop uh, live vanaf uh, de ijsbaan uh, hier in Zalfoort. Gaat er een uh, geweldig spektakel worden vanaf 5 uh, uur vanmiddag: Disco on Ice. En dat moet je gewoon meebeleven. Dus ga naar het center van Sanford en geniet mee van Disco on Ice. En misschien komt deze ook wel langs van de Bruce Johnson. Je de Brothers Johnson met de single Stamp. Jawel, Disco en IJs dus, hoor, juist van de Nopbeiners. Vanaf 5 uur op de ijsbaan hier in Zandvoort. Nog heel veel mooie andere evenementen, ook vandaag hier in Zandvoort. Waaronder de nieuwjaarsrace, want hoe zit het nou? Is dat nou vandaag of morgen? Heel goed. Ik, ik, uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten. Ik, uh, die evenementenagenda haal ik altijd van het VWV-evenementenoverzicht. Uh, daar haal ik mijn informatie vandaan. Uh, ik had dus beter op de CFM-app kunnen kijken... en dan had ik gezien dat het dus vandaag is. En Het is al om 12 uur begonnen, vandaag dus. En de, de, de hoofdrace is om half vier gestart vandaag... en de finishvlag valt om half acht. En het complete raceprogramma staat ook nog op, uiteraard... op de website van www.cpz.nl. Dus vandaag vanaf half vier de hoofdrace... met de finishvlag vanavond om half acht... Dat even als rectificatie. Het is een mooie race, want uh, ja, hij, hij wordt gereden gedeeltelijk in het donker. Dus een mooi verlicht circuit en ook de auto's zijn verlicht. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. En over auto's gesproken, want, uh, je zou maar de deur uit moeten met uh, dit weer, uh, Albert jan Ja, want wij geven voor vannacht en morgenochtend een negatief reisadvies af. Het wordt morgenochtend zeer glad op de wegen. Zo glad dat de verkeersinstituut KNMI zich genoodzaakt ziet om code oranje af te geven. Vanavond nog trekt een weergebied met winterse neerslag als natte sneeuw onze provincie binnen. En daarvoor heeft KNMI code geel afgegeven. Maar de neerslag slaat vannacht en morgenochtend vermoedelijk om in nog gevaarlijkere ijzol. Daarom heeft KNMI van vannacht... Tot morgen aan het eind van de middag code oranje afgegeven. Aan het eind van de ochtend loopt de temperatuur op... en verdwijnt de gladheid geleidelijk. Dus vannacht en morgenochtend, een, ook CfM, geeft u een negatief reisadvies. En zult met name mocht u naar oosten des lands gaan... want daar schijnt het helemaal verschrikkelijk te zijn. Dus oppassen als je de deur uitgaat en de deur uitsmoet met de auto. Het gaat glad worden hier in Nederland. Oh. Nog twee platen tot aan het nieuwe C. Weer van 4 uur. En een van die twee is deze leuk van Edgilia Romli. Hier is het hemel en aarde. Nederland was cool